Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De Franse politie heeft een jongen van 15 opgepakt... die plannen zou hebben gehad voor een aanslag in Parijs. Hij zou via sociale media contact hebben gehad... met een Franse terreurverdachte. Die wordt ook in verband gebracht met de moord op een priester in Normandië... en met de drie vrouwen die kort geleden bij de Notre Dame... werden opgepakt met gasflessen in hun auto. Op de Middellandse Zee heeft een schip van de stichting Bootvluchteling 350 mensen gered. Ze zaten op een boot die vanuit Libië waarschijnlijk op weg was naar Malta. De vluchtelingen worden naar Sicilië gebracht. Het reddingsschep van de stichting, de Golfo Azzurro, is sinds gisteren operationeel en heeft als thuishaven Valletta op Malta. De belangrijkste Nederlandse toneelprijzen, de Theodor en de Louis-Door... zijn toegekend aan Wiener Dieriks en Hans Kesting. Ze kregen de prijs uitgereikt op het gala van het Nederlands Theater... in het Amsterdamse Stadschouwburg. Wiener Dieriks werd geprezen voor haar rol in de bijna-solo-voorstelling Helpdesk... en Hans Kesting werd onderscheiden vanwege zijn hoofdrol in Kings of War. Hij kreeg in 2008 ook al een Louis-Door. In de VS zijn de aanslagen herdacht van 11 september 2001... Bij het Pentagon hield president Obama een toespraak. Bij het monument bij Ground Zero in New York werden de namen voorgelezen van de slachtoffers van de aanslag daar. Bij de plechtigheid waren ook de presidentskandidaten Hillary Clinton en Donald Trump. Clinton werd bevangen door de hitte en verliet de ceremonie voortijdig. Ze moest in haar auto geholpen worden, maar enkele uren later liet ze weten dat ze zich weer prima voelde. Het Zaanse gemeenteraadslid Rot van Democratisch Zaandam heeft aangifte gedaan van bedreiging en intimidatie door Turks-Nederlandse jongeren. Die verwijten Rot dat ze ten onrechte een negatief beeld schetst van de wijk Poelenburg in Zaandam. Op beelden van de regionale omroep NH is te zien dat een plaatselijke vlogger een interview met Rot onderbreekt en haar een leugenaar noemt. Vanuit een auto roepen jongeren dreigend dat ze wel weten waar ze woont. Het weer, vannacht de opklaringen en hier en daar mist, minima rond 16 graden. Overdag zonnig en 25 tot 30 graden. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur. Let it be known today that you are God We offer up our lives as a living sacrifice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 En ja, dan is natuurlijk het, het spannende, ik zal één voorbeeld geven, mm. uh, van dat hoofdstuk over die Joodse, of die Zandvoortse hotels. Ja. Die dan uh, in 1938, 39 in de winter uh, na de Kristalnacht in Duitsland, met al die vluchtelingen, we zien het voor ons, want het is weer een vluchtelingenstroom. Ja.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 Hm. Dus de aanslag op de synagoge van Zandvoort was eigenlijk kristalnacht in Nederland. Ja, zo kan je het noemen. Ja, hè? zeker. Ja, dat is wel heel wat geweest, hè, de, die periode.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 om te vertellen. Ja, Hopelijk dat ze met de opbouw van Zandvoort eigenlijk ook dan veel te maken hadden weer. Hè? Ja. Ja. Dus ja, je, we zien ook in je boek uh, de invloed van het Joodse zakenleven op Zandvoort. Hè? Ook in het begin van de vorige eeuw dan zien we dat eigenlijk toenemen. Heel veel Joodse toeristen kwamen deze kant op. Ja, hoe zou je die groei daarvan willen typeren? Wat, wat...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 Uh, school C ja. uh, in de ja. Dus Dat uh, stukje dat was een enorme klinknagel tussen het oude dorp en het nieuwe dorp. Mm. Hè, waar zowel kinderen van Zandvoort, die daar dichtbij in de buurt woonden, naar naartoe gingen. Als, maar ook die Joodse. Dus het was voor een Joods gezin ja. heel aantrekkelijk hè, dat er een school was. Dat was ja. natuurlijk uh, levensader voor de ontwikkeling van dat gebied. Mm. En ja, dan gaat natuurlijk geleidelijk dat hele verhaal gaat zich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 salvation. Lord, you are the strength, the strength of my life. There is one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 Trumpet in Zion, for the day of the Lord is come. Blow a Trumpet in Zion, standing on the mountains, the Trumpet in Zion. has risen upon you.